Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Israëlische president Herzog heeft zijn excuses aangeboden... voor de dood van zeven hulpverleners. Ook de leider van het leger, Halevi, zegt dat de aanval een ernstige fout was. Gisteren werden medewerkers van de World Central Kitchen gedood... bij een Israëlische aanval op een hulpconvooi. Naast een Palestijn kwamen de slachtoffers uit het Verenigd Koninkrijk... Polen en de VS. De World Central Kitchen heeft alle werkzaamheden... in de Gazastrook voorlopig stopgezet. Voor de kust van Taiwan is een aardbeving geweest met een kracht van 7,5. Er werd een tsunami waarschuwing afgegeven voor de zuidelijke eilanden van Japan en de Filipijnen. Gevreesd werd voor metershoge golven, maar die bleven vooralsnog uit. In de Taiwanese stad Hualien is wel een aantal gebouwen ingestort of zwaar beschadigd geraakt door de aardbeving. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend bestuurders in Groningen zijn verbaasd over het besluit van de Eerste Kamer om het dichtdraaien van de gaskraan nog niet te behandelen. Eigenlijk zou de Eerste Kamer daar volgende week dinsdag over stemmen, maar de formerende partijen zeggen dat er nog vragen zijn over leveringszekerheid van gas als de gaskraan dan echt dichtgaat. Andere partijen zijn nu bang dat van uitstel afstel komt. Vorige maand was bijna de voltallige Tweede Kamer het nog eens over het definitief sluiten van de Groningse gaskraan. Er zijn meer miljardairs dan ooit. Dat blijkt uit de lijst met miljardairs van zakenblad Forbes. Het blad vond ruim 2700 miljardairs over de hele wereld. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 14,2 biljoen dollar. Dat is 2 biljoen meer dan een jaar geleden. Nieuw op de lijst is popster Taylor Swift. Zij heeft 1,1 miljard dollar. Het weer, vannacht valt er af en toe een bui en is de temperatuur een graad of 7. Komende dag begint bewolkt en regenachtig. Later laat de zon zich af en toe zien en dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. it sees me through It's enough for this restless warrior just to be with you And care All in turn There's rhyme And reason To the wild Outdoors When the heart Of the star-crossed voyager Was a very special, warm and gentle person For putting music in the world Listen to a different drum Can't you see what's going on? about